Als het goed is, word ik nu ontvangen. Dit is Jan Ruis. Goedemiddag, goedenavond. Uh, we rijden nu in een formatie van vier automobielen. Speciaal geprepareerd voor dit wedstrijd gebeuren. Het onverwachts oversteken. Uh, we rijden met een gemiddelde kruissnelheid op dit moment van 120 kilometer. We draaien nog een beetje warm. Uh, de oliedruk is normaal. De toerenteller staat op 5000, 6000 toeren. Uh, achter mij rijden de drie andere wagens, daar is zo te zien ook alles in de in orde. Zeg toch, hoor je mij? Ja hoor, ja hoor, Tom Brom. Jan, de ontvangst is fantastisch en dames en heren, eindelijk het is al zover de dag van de regionale kampioenschappen onverwachts oversteken. Onverwachts oversteken, een nieuwe sport, een sport voor mens, machine, een jonge sport, een prachtige sport. Echt een fascinerende sport. Waar gaat het om? Waar gaat het om? Speciaal geprepareerde auto's, de auto waar onder andere Jan in zit, rijden hier voorbij. Speciaal geprepareerde auto's, mensen moeten staan hier aan de kant. De mensen staan hier aan de kant. Het is de kunst om over te steken. De auto's zijn op een gegeven moment nog 100 meter hier vandaan verwijderd. Op dat moment geef ik hier een startschot. Een startschot en heren, en vanaf dat moment mag je oversteken. Dat levert geen punten op. Wat wel punten oplevert, dat is het zo laat mogelijk oversteken. En daarvoor is hier speciaal opgesteld onze elektronische waarneming. Onze elektronische waarneming die dat ons feilloos pelt. Want het gaat natuurlijk, u begrijpt, om honderdste van seconden. Zo laat mogelijk oversteken dus op het moment dat hier de auto's voorbij komen. Ja, goed, tot zover deze korte impressie. Over naar Jan Ruijs nog even. Ja, Tom Prima Ontvangst nog steeds, Roger. Um... Moet je luisteren waar wij ook wel een beetje benieuwd naar zijn. We hebben, zoals je weet, onderling contact met uh, via onze intercoms. Uh, hoe is de stemming onder de deelnemers? Uh, bij ons is die uh, in ieder geval prima. We hebben er best zin in. Over en sluiten. Stemming zit er hier fantastisch in. wel. Uh, ja, er wordt uh, uh, wat gepraat. De mensen lopen daar wat conditie te trainen. Een beetje bedrukte stemming, maar een goede stemming. De stemming voor deze nationale... Wat zeg ik nou weer? Regionale kampioenschappen ongewassen oversteken. Ik weet niet wat de normale stemming is. Het is een jonge sport, Maar ik denk dat het een goede stemming is. Nou, tot zover deze korte impressies uh, vanaf deze plaats. De Bosberg ongewassen oversteken. Uh, we draaien even een plaatje. We komen na het plaatje. Want ja, het spel gaat voort. Uh, het is een spel van tijd. spel van mensen en machine. Dan komen wij u terug. Tot zover. Tom Rom en Jan Ruis. Over en sluiten. Ja, hallo. En dit is dan weer Jan Ruijs. Als het goed is, zit ik nu in de uitzending direct. Um, de omstandigheden zijn hier ietsjes teruggelopen. Het is iets bewolkter geworden. Het kan zo iets gaan mi misten of, nou misten, motregenen. Uh, dat betekent natuurlijk wel weer wat meer spanning. Overigens staan hier de meters verder. Prima, al die druk. Alles is prima. De jongens om me heen hebben er ook echt veel zin in. Zegt Tom, hoe is trouwens de ontvangst daar? Bij uh, het wedstrijdterrein. We zijn overigens voordat ik overga, uh, ongeveer 15 kilometer van jou vandaan. Over. Ja Jan, wat misschien wel interessant is om even iets te vertellen hoe jullie je auto's geprepareerd hebben. Over. Nou, ja Tom, uh, het is heel duidelijk, dat weet je eigenlijk zelf, alles is in feite toegestaan. We hebben wel een nieuwigheidje gemonteerd uh, voor deze wedstrijd. Dat is namelijk voor de radi radiateur hebben we een... Hek gemaakt met uh, punten van ongeveer nou, 5, 6 centimeter. En die staan ongeveer een centimeter of 10 uit elkaar. Het is natuurlijk een extra handicap voor de overstekende deelnemers. Want als je nu gepakt wordt, dan word je ook goed gepakt. Dan blijft het niet bij een paar schrammetjes of deuken. Uh, verder is uh, zoals je weet gewoon alles toegestaan. We hebben uh, regenbandjes om, om dit moment. En uh, nou ja, hij gaat zo hard mogelijk gewoon. Over. Ja, ik neem aan dat jullie zelf ook enige voorbereidingen hebben moeten doen. Kun je daar ook iets over vertellen? Misschien wel interessant. Over. Ja, ha hallo Tom. Ja. Ik zie dat ik erin ben. De voorbereiding van mezelf, dat is uh, nou afgelopen week een beetje gewichtheffen geweest. Want je moet je, vooral je armspieren heel goed uh, kunnen gebruiken. Dat is voor die snelle rukken naar links en naar rechts als je op de plek van de, van de wedstrijd bent. Nou verder uh, vooral, ik heb veel zitten schakelen in de auto. Dat lijkt een beetje merkwaardig, droogschakelen. Maar dat is toch heel belangrijk, want één schakelfoutje en ja, je, mist weer, je mist er weer één. Hè? Dus daar hebben we vooral op getraind. En we hebben met z'n vieren getraind in een zo gesloten mogelijk front maken. Dus we rijden als het goed is straks... Uh, ...voorbij met een tussenruimte van nou, hooguit 15 centimeter tussen de wagens. Jan, voordat we afsluiten, nog even je situatie. Ja, de situatie op dit moment is dat we nog niet echt voluit snelheid maken. Dat gaan we straks pas doen. Uh, het is nu nog een kilometer of 7,5. Ik denk dat we op 5 helemaal gaan planken. En, nou, uh, de jongens zitten nu echt te kijken met kopen van als ik zo om me heen kijk van laat ze maar komen, er is er hooguit één die het haalt. Dus de tweede en derde prijs kan de organisatie zelf in zijn zak steken als het aan ons ligt. Over en sluiten maar. Jazeker, u luistert naar Tom Brom. Tom Brom, die aan de kant van de Rijksweg staat, Rijksweg E8, voormalig A4, en probeert met een van de deelnemers te praten. En daar zie ik onze regionale kampioen Henk Dussen. Henk, Henk, mag ik even? Zeven seconden, wat ben je aan het doen Henk? Maar nou, we nemen inlopen, hè? inlopen, hè? Inlopen? Ja. Moet dat? Is dat uh... Ja, nee, dat is gewoon even startsnelheid, want dat ligt iedere dag wel even anders. Hè? Spieren, soepel, lopen, je, je, je weet wel hoe dat ja. gaat. Henk, je bent regionaal kampioen van de Noordoostpolder. Ja. Verleden ja. jaar geworden. Nou, verleden jaar was eigenlijk geen kunst, want uh, nou, concurrentie was nauwelijks sprake van. Ik had het, uh, het jaar daarvoor had ik die sporters meegebracht uit Amerika. En uh, nou, ja, kijk, dan heb je in het begin nog niet veel concurrentie, dan is er nog geen bal aan. Jongens, jonge sport uit Amerika meegenomen? Ja. Ja. Prachtig ja, Henk. Ja, en uh, en uh, vijf paar schoenen. Ja, vijf paar schoenen. Ja, speciale schoenen voor asfalt, asfalt met grind. Uh, nou, die, die hebben ze daar in Amerika allemaal. Kan je hier niet aankomen. Nee, nee. Ja. Nee. Uh, concurrentie hier in Nederland. Hoe is dat op dit moment? Nou, ik moet zeggen dat het, het afgelopen jaar is dat echt enorm vooruit gegaan. Dat is, uh, we zijn twee maanden geleden zijn we in Limburg geweest en daar lopen hele grote talenten jong, tussen. Daar lopen jongens tussen van 16, 17 jaar die echt heel groot kunnen worden. In Alleen Limburg, in Limburg? Ja, en Brabant ook wel. Brabant ook wel. Maar uh, een grote stad al, of uh, de Rospolder, ja, is toch een uh, dorp hè? Of een platteland? Ja, nou, vooral rond de grote steden moet ik zeggen. En, uh, ja, Net wat je zegt, Noord-Oostpolder is platteland en dat betekent voor ons eigenlijk voorbereiding niet heel. Hoezo? Euh, nou, wij moeten iedere keer met een heel team moeten we naar de Rijksweg om daar te oefenen. Nou, dan moet je uitkijkposten uitzetten of de Rijkspolitie aankomt, want is natuurlijk eigenlijk weer verboden. Een apart circuit, dat zit er hier niet in voorlopig. Nee, nee. En, nou, kijk, mensen in de stad, die kennen dagelijks oefenen. Jongen, wat, wat weet je nou nog meer? Hè? Je staat voor een stoplicht en... Nou, dan kan je oefenen waar wij bij staat en daar kijkt nou, de politie. Dat hier in de doospolder niet. Nee, wij kunnen voor een paar tractoren gaan springen, maar er is geen lol aan. Nee. Nee, je kent toch gewoon een paar tractoren dat kan je toch niet vergelijken met uh, de wedstrijdomstandigheden. Ja, nee. Dan moet je echt voor naar de Rijksweg. Ja, Henk. Zeg Henk, die auto's, die machines, die zijn geprepareerd. Ik kan me voorstellen dat jullie ja. daar maatregelen tegen nemen. Ja. Vertel er eens wat over. Nou, wat wij dus, uh, wat wij dus doen, dat is vooral, uh, tenminste wat ik persoonlijk doe, en dat mag iedereen weten, want dat weten de rijders dus ook, ik sta bekend als rode gevaar. Het rode gevaar van de noord -Oostpolder. En uh, ik heb namelijk altijd een zakje of drie, vier rode verf bij me. Plastic zakjes. En als ik ga lopen, als ik loop, dan gooi ik die dus... Uh, in de richting van de auto. Uh, in de hoop dat die dus op de voorruit terechtkomen. En, en het dan... zicht belemmert. En het zicht belemmerd. Nou, ja, dat ja. is in mijn voordeel. Ja. En uh... dat zijn zo de tactieken die jullie gebruiken. Ja, dat is. nou, er zijn jongens die hebben geëxperimenteerd met schijnwerpers. Nou, die zijn er niet zo goed afgekomen. Maar die dingen, die zijn veel onhandelbaar. Daar heb je niks aan. Ja, hoe doen ze het in Amerika eigenlijk? Nou, kijk, in Amerika hebben ze een tijd lang gehad dat ze met... Want daar heb je veel zonnige streken met spiegeltjes lopen om te verblinden. Nou, dat is... Iets de tijd rovend, maar wat de laatste tijd, en dat vind ik eigenlijk een hele ongelukkige trend, gaan ze met pistolen werken en dan, dan krijg je dat Stuiskie en hutsgedoe, weet je wel. Dat ze zich op de straat laten vallen, drie keer rollen en dan proberen band lek te schieten, uh, dat soort dingen. Nou, en daar vallen veel, veel, ja, vallen veel te veel deelnemers mee weg. Hoe voel je Henk nu? Nou, gespannen, hè? Dat, dat, dat hou je altijd. Ik bedoel, of het nou uh, gewoon een regionale zaak is, of, of dat dat gewoon plaatselijk kampioenschap is. Of, of een, of een uh, vriendschappelijke wedstrijd, zeg maar. Je blijft altijd dezelfde spanning houden. Het is altijd uh, 15 keer plassen voordat je, voordat je, ja, voordat je zover bent. Toch wel, onze nationale, onze regionale, moet ik zeggen, kampioen Henk Dussen. Henk, ik uh, sta al een tijdje met je, te, met je te praten. Ik neem aan dat het niet te lang kan duren, omdat je anders koud wordt. Ja, ik moet, ik moet warm blijven lopen. Ik ga dus nou ook eventjes weer een paar sprintjes trekken en dan... Uh... Even in onze wagen gaan zitten en uh, nou, wat ik ook meestal even doe, zo'n 10 minuten voordat die auto's eraan komen, dat is eventjes mediteren, dat klinkt raar, maar ik ga nu inlopen. Ja prima. U hoort het, onze regionale kampioen Henk Dussen. De man die vorig jaar nog nationaal kampioen wordt, was van jonge Sport en overvaart uit Amerika het onverwachts oversteken. Tot zover ook Tom Brom en Jan Ruijs. Jan Ruijs heb ik al een tijdje niet meer gehoord, dames en heren op dit moment. Tot zover Tom Brom en Jan Ruijs begon ik mijn afkondiging terug naar de studio's van Rauwvaart. Ik zou even uitleggen wat er nu binnenkort gaat gebeuren als Jan kilometerpaal 100, 100, ik hoorde het niet goed, 100, na dit geef ik hier een startschot en vanaf dat moment mag je oversteken. Let wel, mag je oversteken, het moet nog niet. Dat mag je zelf weten. Het is de kunst om dat zo laat mogelijk te doen, maar natuurlijk niet te laat. Ik ga eens even kijken hoe het bij Jan Ruijs op dit moment is. Jan, hallo, waar zit je? Ik zit nu op 0,8, 0,7. Uh, bij 100 wordt de startschot gegeven, hè? dat is duidelijk afgesproken. 0,5 bij 100 het startschot, over en uit. Oké, okay, attentie, nu kilometerpaal 100. Het starthot is nu gevallen op dit moment. En de donemers staan niet klaar, de auto's komen eraan op dit moment. Ja, ja. Oh, oh, oh, oh, wat zal er gaan gebeuren? Wat zal er doen? dit gaan? Daar komen de auto's aan. Even. Ja, daar gaan we op. 7, 8, ja, die valt af, die valt, oh, dames, dit is niet te geloven. Het elektronische scorebord wijst aan dat er 17 deelnemers afvallen. 17 deelnemers afvallen, er zijn er 4, 5 op straat blijven liggen. Dat is 17 plus 5 is 22. Dat betekent dat er 3 het gehaald hebben. 3 hebben het gehaald. Nou, dat is prachtig. Wat, wat een fantastisch sport. Ik moet even vertellen wat er gaat gebeuren, wat er gebeurde. Want ik kan er een concord tijd want het gaat in fractie van seconden. natuurlijk niet direct over uitweiden. De jongens steken over, de auto's komen eraan en ja, je moet eigenlijk met je hiel de wiel van je auto nog voelen. Dan heb je een tijdwaarneming van nul en dan ben je goed over, dan ben je echt over. Ja, dan ben je zelfs kampioen over. Oversteken, oversteken, overwassen oversteken. Fantastische sport. Tom Bron, over een Jan Ruis. Ja Tom, ik uh, kan van hieruit, ik sta niet zo ver van je af. We staan naast de wagens op dit moment. We hebben eventjes wat uh, dingen van de wagens afgeplukt, vooral van die hekken, wat uh, ledematen hier en daar. We zitten even met een probleem, uh, maar dat lossen we straks wel op. Er hangt er eentje bij gijs aan, de, aan, de, aan het rooster. En ja, we weten niet precies waar we daarmee naartoe moeten, maar dat lossen we zo wel op. Uh, ik moet wel zeggen, Tom, het is de eerste keer geweest dat ik dit gedaan heb als rijden. En het is een fantastische sport toen op een gegeven moment. dat... Uh, startschoot viel, dan gaat ineens het bloed door, de door je aderen stormen en we reden dus echt een 15 centimeter van elkaar af. Nou, er waren er een paar die direct veel uh, te vroeg overstaken, nou dat zul je scoren kunnen terugvinden. die maken helemaal niets. Er was er eentje bij en dat moet volgens mij tussen zijn geweest, uh, die mijn hele auto onder de rode verf heeft uh, geklodderd. Maar gelukkig uh, had ik iets gehoord, dus ik had de ruitenwissers aan. Uh, ik moet zeggen, we hebben er, uh, ik heb er zelf een stuk of drie kunnen raken. Hoe ik ze geraakt heb, weet ik niet. Dat moet daar uh, terug te vinden zijn in de videoopname. En uh, als ik zo de andere jongens hoor, die hebben ook aardig gescoord, denk ik. Uh, tot zover uh, de nabeschouwing van Jan Ruijs over het onverwachts oversteken vanuit de kant van de rijders. Terug naar Rauwfase.